Een ander onderdeel van het akkoord betreft de versterking van de Europese banken. Daarover werd gisteren al een deelakkoord bereikt met andere EU-landen. Ze moeten vanaf juli volgend jaar 9% van het geld dat ze uitlenen als kas hebben. Voor Nederlandse banken levert dat geen probleem op. Premier Rutte noemt het akkoord over maatregelen tegen de eurocrisis een heel grote stap. Volgens hem is er op alle onderdelen grote vooruitgang geboekt. Er wees onder meer naar afspraken over een strengere begrotingsdiscipline. Hij zei, wat mij betreft is dit de Big Bazooka.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 Het weer droog en vooral het oosten ruimte voor de zon door 13 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Door een aantal ongelukken is het nu toch wat drukker geworden. Ik noem de files in de Randstad van 5 kilometer en langer. Op de A1 Amersfoort, Amsterdam naar Amersfoort. Bij de afgrind Bunschoten 5 kilometer. En richting Amsterdam tussen Hoeverlaken en Eembrugge 7. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelofarensveen en Zoetewoude Rijndijk 6 kilometer. De A8 Zaandam Amsterdam voor de komtenol 6 kilometer. De A9 ook maar Amstelveen tussen Beverwijk en Knap het Raasdorp 10. De A12 Arnhem Utrecht na een aanrijding tussen Knapert Maanderbroek en Maarsbergen 11 kilometer. Er is maar één rijstrook dus één reist ook dicht, maar het staat al op de bergen. Op de A12 Utrecht-Den Haag bij Zoetermeer 5 kilometer en verderop bij Den Haag-Malieveld nog eens 6. De A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de randweg Dordrecht 9 kilometer. De A20 de ring van Rotterdam naar Gouda tussen Schiedam en het plein 5. En richting Hoek van Hollands tussen het plein en Rotterdam Centrum ook 5 kilometer. Op de A27 Breda-Utrecht tussen het everdingen en Houten 5 kilometer. En vanuit Almere tussen Eemnes en Beeldhoven 8 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A28 Zwolle-Utrecht staat bij Leus de Zuid 8 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemorgen Zandvoort. En we gaan beginnen aan ons tweede uur. Yvonne, wat gaan wij doen in ons tweede uur? Ja, wethouder Tatus, die zit tegenover ons met zijn nieuwe hond. Daar willen we het straks even over hebben. En we gaan, uh, hij gaat vertellen over zijn ontslag. Dat klinkt uh, erg dramatisch, maar uh, in ieder geval... ...er komt natuurlijk altijd een keer je ontslag. Om welke reden dan ook. En we gaan een korte mededeling doen... ...en meneer Tatus is daar gelukkig mee eens... ...over de A-hoed, of het wel... Uh, Apotheek en huisarts onder één dak en dat zou op het voormalige gemeenschapshuispleintje komen waar er nu een prachtig uh, grasveldje groeit en daar zijn nogal wat roddels over en toestanden en achterklap en daar houden wij niet van bij de radio. Wij willen gewoon zo neutraal en objectief mogelijk vertellen en dat wil wethouder Tatus doen als een van zijn laatste keren als wethouder, ik denk wel de laatste keer als wethouder voor de microfoon. Ik nodig u uit. Wat ja, wilt u is, kwijt uh, over de uh, Nou, Het is een uh, grote eer in ieder geval voor mij om, uh, u bent voor het eerst geloof ik als damesduo uh, ja. aan het interviewen. Nou, dat heb ik hier nog nooit eerder <laughs> meegemaakt. Uh, nou, ik ben, uh, ik ben benieuwd. In positieve zin. <laughs> uh, u wilt wat over de Ahoed weten. Ja, wordt ja, wel uh, uh, ja daar wordt zo Ja, daar, daar is eigenlijk... Uh, niets, niets bijzonders aan de hand. Uh, die grond die is verkocht... aan de projectontwikkelaar. En die moet volgens het bestemmingsplan... en het contract dat we met hem hebben... moet hij daar iets gaan bouwen. En dat is een gebouw. En dat heeft de naam Ahoed gekregen. Omdat uh, er iemand is uh, in Zandvoort. En die wil daar inderdaad... een gezondheidscentrum huisvesten. En... Uh, ja, die moet dat financieel voor elkaar krijgen. En dat is een zaak uitsluitend tussen die persoon en de ontwikkelaar. Daar dus heeft de gemeente helemaal niets oh. mee te maken. Helemaal niets. Nu is het natuurlijk wel zo dat uh, wij zeer betrokken zijn uh, bij de totaalontwikkeling van Louis Davids Carré. En het zou vanuit het, uh, het oogpunt van de gezondheidszorg, maar dat is niet mijn portefeuille, zou het misschien best wenselijk zijn om een gezondheidscentrum in het centrum te hebben. Uh, die locatie zou uitstekend geschikt zijn. Uh, parkeerruimte onder de grond, hè, ruim 500 parkeerplaatsen. Dus... Er moet echt wel ruimte zijn, ook voor de gasten van een gezondheidscentrum. En eh, ik heb dan ook het initiatief genomen om contact op te nemen met Mensis, de verzekeringsmaatschappij, die in het land gezondheidscentra neerzet. Dus dat is los van degene die het, die die het zou willen ontwikkelen. Uh, en daar heb ik een gesprek mee gehad en uh, die zegt van ja, zo'n gezondheidscentrum valt en staat met de bereidheid van de huisartsen. Ik zal u alle informatie toesturen die uh, betrekking heeft op de gezondheidscentra die we in heel Nederland plaatsen. En die heb ik gekregen en ik heb dat doorgespeeld aan de huisartsenvereniging in Zandvoort. En die zijn het aan het bestuderen en die zijn aan het kijken of zij er iets in zien om samen met verzekeringsmaatschappijen een gezondheidscentrum. Uh, ik heb het vervolgens overgedragen aan mijn uh, collega Tone die over gezondheidszorg gaat. En ik heb daar verder geen bemoeienis mee, maar uh, het zou ons dus best wel wat, wa wat waard zijn om daar een gezondheidscentrum te hebben. Maar de ontwikkeling is uitsluitend een zaak van de projectontwikkelaar, dus AM, die gewoon de plicht heeft om daar te en als dat geen gezondheidscentrum wordt, dan uh, worden het woningen. Maar klopt het dat er niet genoeg geld is om het uh, op te zetten, het gezondheidscentrum, de AHUED? Nou ja, dat, dat kan alleen degene zijn die het op wil zetten. Uh, als, als de huisarts en de verzekeringsmaatschappij het zouden willen doen... ...dat is dus een hele andere partij dan die Zandvoorten die, uh, die ja, dat willen wil. doen... Uh, ...dan is er voldoende geld. Maar daar gaat de gemeente helemaal niet over. Okay. Wij, wij, wij hebben daar niets mee te maken... Uh, ...behalve dan dat we de bouwvergunning moeten geven. Maar dus de de het project... moet ook niet gedoneerd worden met geld om het nee, uh, te realiseren? de, de, de projectontwikkelaar uh, die moet mensen zoeken die in dat gebouw gaan zitten. Okay. En dat kunnen dus uh, woningen worden en dat kan dat geeft het bestemmingsplan ook aan daar kan een, uh, een gezondheidscentrum komen, er kunnen ook winkels in de plint komen, maar dat is voorlopig nog niet aan de orde. Maar wanneer is het dan wel aan de orde? Want het terreintje nou, eerst, dat eerst, groot verdriet van iedereen die er omheen woont, die zeggen ja, nou hadden ze het gemeenschapshuis nog wel kunnen laten staan. Nou ik hoor nou net van degenen die er omheen wonen dat het zo'n ontzettend prettig pleintje is, dus uh, van degenen die er omheen woonden, daar heb ik geen enkele klacht gekregen ja, okay. uh, ik hoor wel van mensen die nu in het uh, uh, de, de, de, noem het maar, de sociëteitenlounge van uh, het Louis Davids mm -hmm. Carré uh, hun uh, activiteiten hebben, dus Bridge Club, je enzovoort, dat ze toch de oude situatie prettiger vonden. Ja. Ja. Nou, uh, dat is nog iets wat zich moet zetten. Ik denk dat je zeker anderhalf, twee jaar moet hebben om je weer helemaal thuis te voelen voordat het helemaal aangekleed is, dat je de weg kent. Gordijnen moeten opgehangen, ik weet niet of ze al hangen, maar dat zijn allemaal de zaken die moeten gebeuren. En ik denk dat over twee jaar... Uh, iedereen best tevreden is met, uh, wat de, de, met, met de, de lounge en uh, hoe je het ook verder noemen moet in het Louis Davids carré. Ja, elke verandering heeft gewoon tijd nodig. Dat is het. Ieder mens moet wennen ja, aan iets los. Ja, Dat is het. Dat klopt helemaal. En, en, en het, uh, het oude gemeenschapshuis dat had ook echt zijn makken hoor. Dat wordt nu wel verheerlijk door sommigen, door een enkeling. Maar daar zat asbest in, daar zat yep. van alles in. En uh, dat had allemaal veranderd moeten worden. Dus uh, ik ik denk dat men straks erg tevreden zal zijn. Maar ook je eigen weer opnieuw ergens thuis voelen. Dat dat dat kost gewoon tijd en wat ga je dan doen? Net wat u net ook zegt. Je gaat een oude situatie ga je. Oh, daar ja. was het fijn. Ja. ja. Maar dat kost tijd. Maar, maar, uh, maar ja, één ding is een gegeven. Het is er niet meer. Nee, nee het is, uh, ja, het is, het is nu gras. Ja, ja, je kan er kamperen je kan het groen. Zomer. Nou, het is, het is een leuk pleintje om te zien. Ja. ja. Maar uh, u gaat weg. U heeft uw ontslag ingediend. U ja. Ja. Was het zwaar? Omdat het nou, nu... dat, dat weet iedereen dat uh, het wethouderschap gewoon een hele stevige job is. En, uh, nou, ik vind dat. Ik, ik heb al altijd aangegeven dat uh, ik deze periode niet af zou maken en eh, dat was dus dat mijn opvolger in de gelegenheid zou zijn om zich als eh, beoogd opvolster dan hè, eh, om zich eh, als eh, fractievoorzitter te bekwamen, meer in de politiek bekwamen ze. nou dat is allemaal gebeurd en eh, dan moet je een moment kiezen dat je zo rimpeloos mogelijk de overdracht kan laten plaatsvinden nou ik denk dat deze periode dat dat, rustig jongen dat deze periode daar uh, op dit moment geschikt voor is. Ik had me voorgenomen eigenlijk om voor 1 april volgend jaar te stoppen. En uh, nou, dat is een paar maanden eerder geworden. Kunt u uitleggen aan de luisteraars wat de procedure is van uw ontslag? <laughs> uh, nou, het is, het is zo. Je kan uh, als, als wethouder uh, weggestuurd worden. Yep. Ja, dan ben je echt van het ene op het andere moment uh, zou je weg zijn. En eh, nou ja, ik heb ontslag aangeboden en dan betekent dat dat ik nog eh, tenminste een maand in functie ben vanaf het moment dat ik mijn, slag, mijn ontslag aanbied. Of zoveel eerder dat de opvolger Stur benoemd wordt. En eh, nou ja, dat is aan de hand. Dus ik zou in principe tot 4 november in functie kunnen blijven. En uh, de opvolgster die wordt op 26 oktober benoemd. En wie is dat? Ook al, uh, Gaan dat er geruchten? Is, nou, geruchten. Dat, uh, dit is uh, heel duidelijk. Ja, nee, zeker. Bel Belinda Currensen is, is... al uh, behoogd opvolgster vanaf, uh, sinds de verkiezingen. Dus dat is al uh, ruim anderhalf jaar. En hoe ziet het er verder uit in de lijst? De lijst blijft altijd hetzelfde natuurlijk zelfs. voor vier jaar. Ja, okay. ja, dus uh, dan, uh, de, de, dan komt er een plaats vrij in de fractie. En dan wordt de hoogste van de lijst... Die wordt als eerste benaderd of die uh, daar zitting uh, wil nemen. Nou, die hoogste, dat ben ik. Ik ben de lijsttrekker geweest. En uh, ik ben uh, bereid... Nee, ik vind het zelfs uh, mijn plicht als volksvertegenwoordiger uh, in de raad te gaan zitten. Ik ben voor vier jaar gekozen... En ik had het voorrecht om daar anderhalf jaar wethouder van te kunnen zijn. Dus en ik maakt de dus rest nu, af? Ja, ik ga dus nu uh, mijn periode afmaken en als daarna, raadslid. Als je klaar is, die periode? En dan ben ik uh, 69 en uh, nou ja, dan vind ik het echt wel lekker. <lacht> dan uh, komt er een groot afscheidsfeest met nou, hapjes nee, en flapjes. Dat, dat, dat, dat, dat weet ik allemaal niet. Nee. Dat is, vind ik ook helemaal niet belangrijk. Ik, ik hou daar niet eens van. Nee, <lacht> nee. Maar uh, u heeft... Uh... Iemand meegenomen oh, ja. bij ons in de uitzending. Ik, ik hoor, ik hoor, Nou jij op verzoek over. Ja, oh, ja, ja, ja, ja. Bruno. Ik heb me, ik heb me voorgenomen dat als ik weer tijd heb, dat ik een hond neem. Mijn vorige hond is twee jaar geleden, heb ik hem moeten laten inslapen. En, uh, nou, ik was in het asiel en, uh, om te kijken naar een labrador. En uh, nou, dat was nou niet direct, het klikte niet. En twee uh, cellen verder, twee uh, de hokken verder. Daar zat uh, deze hond en dat, uh, dat klikte wel. Ik heb gezegd van... Uh, daar stond een foto van me in de rand en deze hond heeft gereageerd. <laughs> dus, uh, <laughs> Telepathisch. Ja. Het is een ontzettende mooie hond. Nou, het is een heel erg lief beest. Ja. Hij is anderhalf jaar oud. Het is een kruising tussen een Labrador en een Duitse staander. Ik ben uh, ooit begonnen met een Labrador 40 jaar geleden. Daarna eh, sorry met een Duitse staander. Daarna twee Labradors en nu een kruising van beide. Dus uh, nou beter kan je niet treffen. Het heeft dan moeten zijn, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. En, uh, en de en om, naam? Van uh, Bruno? Hij, hij heet Bruno. Dus uh, helemaal los van mijn werk kom ik niet, want het, het <lacht> prominente Bruno Baalberg, met Bruno bouwberg Wilson. Ja, die zou verkeerd zijn. Ik, als, ik, als ik roep Bruno, hou je bek. Dan moet ik altijd toch wel eventjes iets wegslikken. <laughs> ja. Maar... Ik, uh, ik heb... Ik, heb uh, ik had gehoord van iemand dat uh, toen u, uh, u uh, wethouder werd, ja. dat u een bepaald meubilair in uw kamer heeft gezet. Klopt dat? Nou, dat is uh, zes jaar geleden. Uh, ik uh, kwam op de zolder van uh, het museum. en daar uh, herkende ik uh, meubilair. en uh, dat was net in de, in de periode van uh, waarnemend burgemeester Esther Mij Wegge. Of ja. Mij, sorry. Okay. Mij May was de moeder. Ja en er uh, zou een nieuw meubilair moeten komen en ik zag daar het oude meubilair staan dat uh, mijn vader gebruikt had okay. als wethouder ja. en dat vond ik toch wel leuk uh, ja. en het, het sprak me ook wel aan voor uh, de wethouderskamer dus dat heeft uh, vijf en half zes jaar uh, in mijn kamer gestaan en dat wordt uh, dus nu verwijderd omdat het uh, ja, wordt niet meer als efficiënt beschouwd het paste meer met mijn leeftijd dan bij uh, de jeugdigheid van Belinda die... wat gaat ermee gebeuren dan? Uh, uh, ik we weet houdt het niet, of het dat, gaat terug naar het museum? Nou, het is, is niet van mij natuurlijk. Uh, het, is me wel, het is me wel aangeboden. Maar het is zulk groot spul allemaal. Dat, uh, dat, ja, er zijn de huizen niet meer opgebouwd tegenwoordig. Maar uh, ja, ik weet niet wat ermee gaat gebeuren. Nee. Nou, we horen het wel. <laughs> nou, ik denk dat het opgeslagen wordt. is het laatste wat ik gehoord mm. heb. Okay. Ja. Maar of het antiquarische waarde heeft, dat denk ik niet. Nou, dan gaan we een keer mee naar kunst en kitsch. Ja, nou, <laughs> dan komen nou... ook op de tv. Het is heel veel waard. Dat ga je wel door je rug, dat kan is het nou op? ja, de gemeente ja. die helpt wel ja. hoor. Ja. Ja. Ja. Ja. Mogen we u hartelijk bedanken over de, toch wel dit uh, moeilijke onderwerp te praten. Wel, ja, u heeft uh, uw ontzag. Dat is geen moeilijk onderwerp. Ja, nou, gelukkig Eigenlijk dat u leuk. dat zo ziet. Als je, nee, nee. Dat is, kijk, als je 7, uh, 66, 67, wordt binnenkort 67. Is het toch heel normaal dat je uh, een andere ja ander werkenritme okay. ander werken uh, ritme wil hebben. Ja, dan, en, uh, maar het zou een heel gat kunnen zijn waar u in gaat vallen. Nee, dat, uh, ik, heb, uh, ik heb voldoende en ik ben er absoluut op voorbereid. Uh, ik heb een, uh, een, een fijn huis in Groningen en uh, een mooie tuin, boten liggen. Mm. Dus ik blijf tussen Zandvoort en Groningen Tenen, op en doen. neer rijden. Uh, ja, ja. Ik wens u heel veel succes okay. en heel veel vreugde. Ik wens u ook heel veel succes. Bedankt. En uh, dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Wij gaan verder met muziek en uh, wij gaan uh, naar de Beatles. You never give me my money. En dat was de Beatles met You Never Give Me My Money. Volgens mij was die van mijn tijd, want ik kende het nummer echt niet. Nou, wij uh, zitten weer aan tafel en wij zit, uh, tegenover ons zitten Gijs de Rode van het CDA. Goedemorgen Gijs. Goedemorgen. En Elle Verheij van de VVD. Goedemorgen Ellen. Goedemorgen Betty. En uh, Yvonne, wat willen wij allemaal van hun weten? Ja, ja het gaat over de begroting. En dat is eigenlijk heel leuk, want die kan je in de Zandvoortse couranten vinden van 6 oktober. Daar staat die uitgebreid helemaal in. En dat is eigenlijk een heel goed ding, zodat je dat een beetje kunt voorbereiden. Mensen ook een beetje weten, goh, wat gaat er eigenlijk gebeuren hier in ons dorp. Dus dat wil ik eventjes uh, als compliment geven wie dat besloten heeft. Uh, omdat iedere keer, ieder jaar is het eigenlijk wel dat dat gepubliceerd wordt. En heel duidelijk met grafieken en dergelijke. En als je dan nog vragen hebt, kun je natuurlijk altijd iemand bellen van de partijen die dat nog even uitleggen. Ik wilde de eerste vraag even aan Ellen stellen. Er is sprake van dat na het vertrek van Belinda Geuransson u de nieuwe fractievoorzitter wordt van de VVD. Klopt dat? Ik ben inderdaad beoogd uh, fractievoorzitter. En uh, ja, qua procedure, om het zomaar te zeggen, is het zo dat, dat uh, Belinda fractievoorzitter is tot het moment dat ze officieel benoemd wordt uh, als wethouder. En zoals uh, meneer Tatis net heeft aangegeven, zal hij weer zitting nemen in de fractie. Dus de fractie uh, in nieuwe samenstelling, om het zo maar te zeggen, die, uh, die beslist daar uiteindelijk uh, over. Maar het klopt dat ik uh, de beoogde opvolgster ben van Belinda. Betekent dat dat u uw baan moet opzeggen? Nee, dat uh, betekent het uh, niet. Ik, uh, ik, heb, ik werk ook uh, in Den Haag. Ik, uh, ik werk als jurist bij de overheid... En um, ik denk wel dat het fractievoorzitterschap uh, meer tijd zal kosten dan het uh, raadslidmaatschap. Ja. Maar uh, ja, dat, is, dat heb ik er graag voor over. Leuk. Ja. In het verkiezingsprogramma even aan beide, van zowel de VVD als CDA, stond dat er een lastenverzwaring voor de Zandvoorters dus niet acceptabel is. Echter. De begroting van 2012 geeft wel degelijk een lastenverzwaring aan. Waarom? Eerst iets eigenlijk positiefs en nu toch, maar ja, we moeten toch een lastenverzwaring invoeren? Ja, als je kijkt naar de, naar de, naar de uh, begroting. En je spreekt SEC over de lastenverswaring. Dan wordt er vooral gekeken naar de uh, OZB-belasting. De, de, de ontroerend zakenbelasting. Om oh, even de afkorting ja, ja, ja, te verduidelijken. <laughs> daar wordt, hè, dat, dat is ook wat er in het verkiezings- en daar uiteindelijk coalitieprogramma voor staat, dat we die niet verhogen. En die is op dit moment ook, wordt die ook niet verhoogd. Ja. Niet meer dan hè, de inflatiecorrectie uh, die er plaatsvindt. Dat is... Op die, maar ik, u, u geeft aan op welke gronden wat wordt verhoogd. Want voor, voor zover ik weet zijn er op dit moment geen extra verhogingen geen extra verhoging. op de, op, op, ja. in de begrotingslaten krijgen. Is, hè, we, hebben, we zijn er al eigenlijk ruim anderhalf jaar mee bezig vanuit de vorige begroting. Eh, zagen we het al aankomen dat er bezuinigd moest worden? Ja, en dat zijn pijnlijke keuzes die gemaakt moeten worden. En ja, ook. In samenspraak met de gemeenteraad er is een werkgroep geformeerd om extra geld te vinden waar we, waar gaan we op bezuinigen. Daarna is het college ermee aan de gang gegaan. Die heeft ook zijn stinkende best gedaan om ja, die pijnlijke keuzes die gemaakt moeten worden zo eerlijk mogelijk te verdelen. Nou, en daaruit is het voorstel ook in de voorjaarsnota, al in juni in de gemeenteraad geweest. Uh, daar hebben we voor het eerst de voorjaarsnota ook aangenomen. Uh, want die wordt altijd voor kennisgeving aangenomen, de voorjaarsnota. En dan gaat het college verder. En nu is de voorjaarsnota voor het eerst aangenomen. Daar zijn al de keuzes die, ja, die voor ons, uh, ja, die, die we bedacht hadden, zijn die naar voren gekomen. En ja, daar hebben we toch ook, ja, er zijn wat keuzes gemaakt om ook subsidies uh, ja, te, tegen het licht te houden. Dat is ook iets vanuit het coalitieprogramma. Dat we met elkaar hebben ja, gaan We eerlijk, verdelen we de Eerlijk om het zo maar even te zeggen. En nou, daar zijn keuzes in gemaakt dat, waardoor er uh, bepaalde clubs, verenigingen minder geld krijgen. Waardoor wij weer een sluitende begroting, want dat is wel ons, ja, onze taak om een sluitende begroting uh, te presenteren uh, en als die sluitend te maken. Nou, en daar hebben we ja, een aantal ja, ook pijnlijke keuzes voor ja. genomen. Ja, want zoals Gijs al zegt, zijn de kaders eigenlijk al gesteld uh, in het voorjaar... bij de behandeling van de voorjaarsnota. En uh, ja, wat, wat voor de VVD ook uh, toch belangrijk is, is om de lastenverzwaring... Uh, ja, geen lastenverzwaring voor de Zandvoortse burgers. Uh, we zijn dan ook uh, echt uh, verheugd dat de OZB-verhoging uh, op dit moment niet is, uh, is, uh, ja, niet is opgenomen... in de begroting uh, voor 2012... Maar ik, ja, het zijn moeilijke tijden en, en het is precies wat gij zegt, dan zul je toch keuzes moeten maken. Want eigenlijk net als, als u en ik, kan de gemeente ook het geld maar één keer uitgeven wat ze heeft te besteden. Bij welke lastenbesparing vindt u nog acceptabel? Dat je denkt, nou ja, we moeten toch inderdaad die verenigingen, die, die moeten dan minder, dat is pijnlijk en dergelijke, maar dat is helaas niet anders. En, en hoe, hoe wordt dat eigenlijk uh, beoordeeld en, en ook uitgevoerd? Ja, als, als ik uh, kijk uh, naar, uh, naar de fractie van de VVD, er zijn er een aantal eigenlijk uh, zaken die je meeweegt in, in een uh, standpuntbepaling. Dat zonder meer je eigen verkiezingsprogramma. Um, dat zijn eigenlijk ook uh, de dingen die vanuit Den Haag uh, op ons afkomen. Dus, dus bijvoorbeeld de kortingen in het gemeentefonds. Het gemeentefonds is eigenlijk uh, ja, het spaarpotje of het, het potje met geld... wat we vanuit de Rijksoverheid uh, krijgen. En, en al die dingen die, die neem je mee eigenlijk om tot uiteindelijk oordeel uh, te komen. En wat voor ons wel belangrijk is... is dat, um, ja, dat we eerst ook goed kijken naar onze uitgaven. Uh, en... en niet meteen denken van nou laten we de burgers van Zandvoort maar meer geld vragen. We vinden het belangrijk om gewoon eerst goed naar ons uitgavenpatroon te kijken. Je kan ook kiezen, bijvoorbeeld we geven we geven minder geld uit aan grote projecten. Of die keuzes, hè, als we die met elkaar maken, als we daarover eens worden. Dat zijn ook een soort besparing. Hè? En mm -hmm. terwijl we dan weer meer geld kunnen geven aan de verenigingen. Nou, daar moeten wij tussen balanceren en kijken van waar kunnen wij nou geld vinden. Hè? Want de overheid is is, is meestal. ...in het creëren van potjes. Waar kunnen we het geld vinden? Dat we wel weer kunnen besteden aan de zandwoordse verenigingen... Uh, ...nou ja, de uh, voetbal uh, sportverenigingen... ...ja, niet zo gek bedenken, wat voor vereniging... ...AMBO is daarin een heel... ...ja, die veel voor de zandwoorders betekenen. En nou, daar moeten we dus geld voor zien te vinden... ...door bijvoorbeeld dus besparingen op te leggen. Dus, ja, dus dat, dat is waar we, ja, waar we zelf ook de keuzes als raad in moeten maken... ...die we meegeven aan het college... Dan is het verstandig dat u zoveel geld kort op een bepaalde vereniging terwijl we daar nog geld hebben voor een ander project. Een, een grote ja, opsnoeper van het geld is bijvoorbeeld het toerisme hier in Zandvoort Daar hebben we keuzes voor gemaakt. En dat is een goede keuze, want dat hebben we ook in het coalitieprogramma gezegd. Maar wij willen dan graag weten, wat wordt er met dat geld gedaan? Dat is een verantwoording in de jaarrekening. Of wat wordt er met het geld allemaal, ge ja, waar wordt het aan besteed? Wij willen, hè, we hebben ook afgesproken met elkaar dat we een verhoging van het verblijfstoerisme krijgen. Nou behalen we dat met de ingezette koers. Nou. En daarop hè, besteed je ook een bepaald bedrag, ja, een bedrag aan... En ja, dat is natuurlijk wel waar wij ook als raad kritisch naar moeten kijken. Behalen we onze doelstellingen met het gegeven geld? Of moeten we onze doelstellingen uh, aanpassen? Of moeten we zeggen, moeten we ergens op de rem trappen? Dat is toch waar, we, waar wij voor zitten en ja, waar we op controleren. We nemen nou bijvoorbeeld de tegenslag die we gehad hebben... ...omdat het een hele slechte zomer is, het toerisme. Daar is dus duidelijk minder geld op binnengekomen. Dat is niet voorzien. Dus nou, dat, ik het weet, kijk, dat is, een, is, heel, is heel, heel moeilijk Dit is een heel moeilijk iets. Want... Het hele jaar is nog niet af. We hebben een slechte zomer gehad, ja. dat is een feit. Maar hoe was het voorseizoen? Hè, want de, je kan, je, je kan, ik kan heel daar goed. in, ja, die was volgens heel, vol, heel goed voorseizoen. Ja, ja. ja. Na seizoen is niet niet extreem goed, maar het was niet heel slecht. Dus je moet het over het hele jaar zien en dan ja. pas een uitspraak, denk ik, kan je pas doen. Ja. Dat is ook een eerlijke uitspraak, want anders is is het misschien ja een vertekend beeld. Het was natuurlijk ja een zomer, ja. maar als je het komt toch wel geregeld op het strand. Maar als je dan ergens op het strand ging eten, Was het zat het vol. vol. Maar ja, dat ja. wil niet zeggen dat, die, dat, het, dat het goed gaat. Hè? Dus ja, dat moet je altijd voorzichtig ja. zijn met die uitspraken ja, daarover precies. te doen. Ja, het is natuurlijk dus... ook een grillige tijd op het moment. Ik bedoel, uh, in heel Nederland is het grillig. In alle takken van retail is het heel erg slecht. We moeten allemaal heel erg bewust gaan nadenken. En soms denk ik wel eens dat het ook wel eens, weer eens goed is dat we weer eens bewust gaan nadenken. Wat we dus met ons geld doen. Ja, ja, denk ik dat, ben, ja dat, ben, dat ben ik uh, helemaal met je eens, Petty. Ja. Want uh, ja, zoals ik net ook al zei, we, iedere Nederlander, en dat geldt dus ook voor de overheid... Uh, ja, ...we kunnen onze euro's maar één keer uitgeven. Ja. En, en dan is het wel goed om even tegen het licht te houden van... God, ...wat vinden we met elkaar belangrijk en waar willen we wel en waar willen we minder geld aan besteden. En, ja, dat, en zeker nu in deze tijden en ook met de kortingen die vanuit Den Haag... Uh, uh, op ons afkomende dan word je eigenlijk min of meer gedwongen om, om toch je uitgavenpatroon nog eens goed tegen het licht te houden. Ja. Kijk, en dan is het te gemakkelijk om te zeggen van, goh, we laten de zand voor dus meer belasting gaan betalen. Ja. Want dan krijgen ze minder, maar we moeten wel meer belasting laten betalen. Ja. En dat is de keuze die wij niet, nou, niet in ieder geval ja. de CDA en VVD VWD, niet willen nemen. Ja, nee, nou, precies. Ja. Nee, want je, ik denk ook wel dat het goed is. Kijk, we hebben natuurlijk een heleboel jaren gehad dat het niet op kon. Dus... He, het ja. kon overal maar aangegeven worden. En nu hoorde ik... Ik zit heel veel in de auto, dus dan hoor je heel veel radio. En dan hoorde ik ook wel dat er bijvoorbeeld heel veel subsidies in Nederland gegeven zijn aan dingen... ...wat eigenlijk niet hoefde per se. Nou, en ik denk... Ik, dat is mijn mening, dat het best wel eens goed is... ...dat we even nu met beide voeten op de grond komen met z'n allen. Kijk, tuurlijk willen we het allemaal heel goed houden. Maar dat we even gaan nadenken... Hey, Hé, hoe gaan we het aanpakken? Ja, en daar, daar moet je dan ook, en daar moeten wij dan ook het komend jaar hè, verder aan, moeten we een bepaalde visie hoe we daarop verder gaan ontwikkelen. Ja. Hè? Uh, nou, wat ik net al zei, toerisme speelt daarin een heel belangrijke rol. Want dat is voor Zandvoort een heel een grote uh, bron van inkomsten. Daar moeten we verder op inzetten van hoe gaan we met, met het toerisme verder. Hoe gaan we nou, dat opzetten? Welke visie hebben we erop? We pakken de structuurvisie erbij. We pakken, nou ja, hoe kunnen we, want we willen met z'n allen dat er meer verblijfstoeristen komen, hoe krijgen we nou meer hotels of meer pensions? D dat soort zaken, dat moet nu echt duidelijk, hè, moet daar een beleid op worden ontwikkeld. Ja. Nou, en ik hoop dat, we, dat de wethouder die dat straks gaat doen, dat die daar ja, een goede stap ja. in maakt. Zeker, want dat is wel de kunst inderdaad om niet, niet de, de toekomst uit het oog te verliezen. Want, hè, dat je niet nu uh, keuzes maakt zonder op langere termijn ook te denken. En dat is precies ook wat Gijs aanhaalt met het oog op het toerisme bijvoorbeeld en, en Dingen die we met elkaar willen bereiken op dat front en, en hopelijk ook wat dat betreft meer inkomsten genereren natuurlijk voor zandwoord. Ja, het is natuurlijk ook heel erg belangrijk dat je gewoon goed bewust naar de toekomst kijkt. De toekomst gaat anders worden en, uh, en waarschijnlijk alleen maar beter, denk ik. Ja, dat, dat, dat hoop ik. Dat hoop ik ja. ook, ja. ja ik denk dat is het wel. een hele gedachte. Ik denk dat iedereen gedachte, weer, uh, ja. heel erg blij zal zijn met... Uh, met iets mindere dingen. Maar daar wel, he, iedereen krijgt het ietsjes minder. Maar misschien worden mensen ook alweer heel erg blij. Ja. Ik wilde even voorstellen een muziekje te doen. En dan gaan we daarna weer uh, rustig verder. Oh, geweldig. Cool, goed. <laughs> even doorgaan met de VVD en CDA. En uh, we willen het hebben over het louis Davids Carré. Een beetje heftig uh, onderwerp eigenlijk. Mensen zijn daar toch niet zo heel erg tevreden over en dergelijke. Vertel, wat vindt de VVD? Ellen Verheij. Ja, dank u wel. Het is inderdaad een, uh, ja, een, uh, een dossier zeg maar, wat de gemoederen heel erg bezig uh, houdt. En uh, wat nu met name uh, op zeer korte termijn gaat spelen is uh, het bestemmingsplan uh, LDC. Waarin een aantal wijzigingen zijn opgenomen ten opzichte van dat eerdere uh, bestemmingsplan. Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, de hoogte van, uh, van uh, bepaalde uh, gebouwen. En um, dat is vorige week volgens mij, was dat niet Gijs, ja. dat, we, dat we inderdaad nog gesproken hebben over um, het LDC ook. En um, ja, dat, we, dat we toch ook met elkaar een, een hele zorgvuldige afweging uh, willen maken om, uh, om tot een goed besluit te komen omtrent dat bestemmingsplan. Want dat wordt 2 november uh, behandeld. Uh, in de, in de raad. Dus dan, uh, ja, dan willen we toch alles doen tot een hele goede afweging uh, uh, te komen. En als je het hebt over. Inderdaad, van, van, hè, ik hoor ook veel over hoe het eruit ziet. En dat, en dat vind ik altijd een heel lastig uh, criterium om mee te nemen, eigenlijk. Is het eigenlijk positief want, wat... of negatief hoe er tegenaan gekeken wordt? Nou, ik hoor op negatieve dingen, maar ik hoor ook positieve okay. verhalen. En uh, wat ik wel frappant vind van, van mensen die er. Echt wonen, die zijn over het algemeen vrij enthousiast, want het zijn toch hele mooie, ruime, lichte woningen in het centrum. Dus dat is, die zijn dan wel enthousiast, maar ik hoor ook wel negatieve verhalen over hoe het eruit ziet. Dus dan blijft het eigenlijk, ja, over smaak valt niet te twisten. Mm -hmm. Dus dan, uh, ja, dan probeer ik dat uh, toch eigenlijk buiten de discussie uh, te houden, want wat ik mooi vind, hoeft een ander nee, niet per se uh, precies, ja. mooi te vinden. Het CDA, het Louis David. Ja, nou ja, eh, eh, op voorstel van ons hebben we hè, is dat punt op de agenda. We hebben de evaluatie ja. besproken van uh, hoe is het gegaan de eerste fase. We hebben ook nou ja kritisch gekeken van nou hoe hoe loopt het nu? Nou, we, we hebben natuurlijk de voorgeschiedenis van voor de zomer, voor het zomerreces, uh, waarbij. De gemeenteraad niet op de hoogte was van het feit dat er een bestemmingsplan zou komen. En we hadden het kunnen weten. Nou ja, die discussie hebben we gehad. Daarnaast heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Die is besproken uh, ja, in de commissievergadering. En daarvanuit hebben wij gezegd van joh, moeten wij nou niet als gemeenteraad ook nog iets niet goed kritisch kijken naar. Hè, hoe, want er wordt zoveel gezegd, er wordt zoveel. Maar dat wij zelf gaan kijken van wat zijn de risico's. Hè? Wat, wat, wat zijn de risico's die wij als gemeenteraad of als gemeente lopen? Ja. Nou, die uh, moties unaniem aangenomen in de, in de gemeenteraad, daar hebben we vorige week een bij, nog een bijeenkomst gehad, waar is afgesproken en uh, als uitkomst is geweest van joh, wij laten nog even een, een, een risicoanalyse die gemaakt is door, door het college, uh, laten wij is er nog een second opinion op nou, dat moet allemaal voor het bestemmingsplan, wat Ellen inderdaad zei 2 november in de gemeenteraad komt uh, nou, komt allemaal naar ons toe die second opinion komt naar ons toe en dan hopen we dat we voldoende informatie hebben om nou ja, verder te kunnen met het bestemmingsplan en de situatie die er nu is uh, inderdaad over smaak valt niet te twisten uh, of je het mooi vindt of niet uh, het staat er nu He, we, en, en we kunnen ons uh, kwaad maken. We kunnen zeggen achteraf hadden we het anders moeten doen. Maar achteraf kijk je altijd een, een koe in zijn hol. En ja daar, daar, ja, daar hebben we nu op dit moment We hebben nu het feit dat het LDC ja. er op dit moment staat. Um, ze zijn, we zijn bezig met uh, parkeergraad 2. Het tweede gedeelte wordt gebouwd. En daarop komen dan woningen. Nou, daar is een reparatie van het bestemmingsplan voor nodig. Nou, en wij wachten ook, en ik heb het nog niet gezien, uh, het rapport van... ...van de hoorcommissie af. De hoorcommissie die bekijkt de zienswijzes die op het bestemmingsplan zijn binnengekomen. En daar aan de hand komt het in de gemeenteraad. Eerst in de commissie en 2 november is het dan in de gemeenteraad om over het bestemmingsplan te beslissen. Nou en dan zien wij... Ja, dus eerst wil ik de zichtwijze van de bewoners of en dan de reactie van de hoorcommissie afwachten. Ik wil afwachten op het, de risicoanalyse die gemaakt is door een, door een derde, dus waar het college geen invloed op had, dat vinden wij belangrijk. Dat vond de gemeenteraad belangrijk, unaniem. Waar waren ze daarvoor om te kijken van joh, laten we onszelf nou het kader dat we zelf hebben meegegeven, laten we dat nou nog eens checken, laten we de informatie die we gekregen hebben checken, om ervoor te zorgen dat we, ja, dat we straks een goed en een, een gewogen besluit kunnen nemen. Want dat is wel heel belangrijk. Niet dat dat je het gevoel hebt dat je met je rug tegen de muur staat en wat ja, je en moet. moet Ja, ja. ja. ja Precies. Duidelijk. En uh, ook eigenlijk, ja, we hadden het net uh, over geld. Maar ook met dit project is natuurlijk heel veel geld gemoeid, uiteindelijk. En dan, dan willen we toch eigenlijk al die aspecten meewegen om tot een goede besluitvorming te komen. Dus inderdaad het rapport van de hoorcommissie, de second opinion, het rapport wordt door het college is gemaakt. Al die aspecten neem je mee om tot een heel zorgvuldig besluit te komen. Ja, ja en, en, en, en er wordt veel, hè, er wordt veel geroepen in, in, in het dorp. Er wordt veel gezegd. Ik hoor het ook. Ik ben er ook niet doof voor of zo nee, dat nee, ik mijn nee. kop in het zand steek. Maar ik denk als we bijvoorbeeld die second opinion niet hadden laten doen, dan steek je denk ik als gemeenteraad ja, of als gemeenteraadslid de ja. kop in het zand. Ja. En dan ben je ook was voor de, voor, de, voor de... Ja, dan hoor je de omgeving niet meer. En ik denk dat het belangrijk is dat wij ook laten zien dat wij ook begrip hebben... ...en dat wij ook luisteren naar de bevolking. En ja, als je luistert naar de bevolking wil niet zeggen dat je doet wat ze zeggen. Nee, dat je probeert af te wegen tussen belangen van, belang van de gemeente en van de inwoners. En ik denk dat we op deze manier toch wel ja, hebben afgewogen om de risico's goed in beeld te brengen. Want daar zit hem vooral, hè. Het geld Kwestie. Nou, ik wil je hartelijk bedanken. Helaas hebben we te weinig tijd, want er zit nog één gast achter ons, maar uh, we komen er zeker nog een keer op terug. Gijs de Rode en Ellen Verhey, hartelijk bedankt voor het komen en het duidelijk uitleggen aan de luisteraars hoe het nou eigenlijk zit. En we wachten af. Dank je wel. Bedankt voor de uitleg. de Tot de volgende keer. En uh, dan gaan we nog even een keertje naar de Beatles. En de Beatles gaan zingen Something. Something. It's me like Het Zandvoort gaat weer uh, beginnen en het is het laatste onderdeel met Sandra Kluiskens over de SAMS kledingsactie. En wij dachten toch wel dat het een beetje bekend was, want Sandra is eigenlijk ieder jaar wel heel toebereid om dat heel enthousiast en levendig te vertellen. Sandra, voor degene die het niet weten, wat is SAMS kledingactie? Een kledinginzamelingsactie die wij denk ik al zo'n 40 jaar hier in het uh, dorp houden... Um, Eerst was het mensen in nood, nu SAMS kledingactie voor mensen in nood. Uh, dat is meestal een, uh, ja, een belastingtechnisch en uh, ja, soms uh, wat ingewikkeld uh, geheel waarom ze het in, in twee hebben gesplitst. Maar het is nog steeds ten behoeve van projecten van mensen in, uh, in nood. In heel Nederland wordt het ingezameld. En dan gaat het allemaal naar Den Bosch waar het kantoor zit en in de inzamelpunten. En door heel Nederland zijn vrijwilligers actief om die kledinginzamelingsacties tot een goed einde te brengen. En het ook voor te bereiden uiteraard. Ja, dus dit gebeurt dus in heel Nederland. Ja. En hoe gaat het in Zandvoort in zijn werk? Ja, in Zandvoort uh, gaat het uh, nu, uh, ja. Vroeger uh, deden alle kerken, toen hadden we er nog vier uh, mee. En toen stonden we ook nog uh, in een school in Noord en bij Dirk van der Broek. Dat is allemaal uh, verleden tijd. Er wordt natuurlijk veel, en veel minder ingezameld dan uh, voorheen. Vroeger gingen we twee keer uh, zes ton aan kleding ophalen in het jaar voor en najaar en nu is het uh, nou, twee ton per keer en alleen de inzamelingspunten is uh, de Agatha-kerk uh, in Zandvoort. De avond ervoor gaan we wel langs de verzorgingshuizen, Bodaan, Huis in de Duin en de hal van het voormalige huis in het Kost verloren om daar de kleding in te, uh, op te halen zodat de mensen daar niet mee hoeven te lopen. Maar dat uh, dus één inzamelingspunt in Zandvoort, Bentveld in de uh, Antoniuskerk aan de Sparrelaan. Ja, dat zijn echt... Uh... Twee enige inzamelingspunten, helaas. Ja. En, en, wel, en um, is het al begonnen? Um, Wanneer begint het? Het of? is uh, op 4 en 5 november aanstaande. Vrijdagavond okay. van 7 tot 8. En zaterdagochtend van 10 tot uh, 12. Om 12 uur vertrekt de vrachtwagen. En gaat uh, dan of nog ergens anders wat ophalen. Of uh, als hij vol is, uh, naar Breda. Hoe moeten we het aanleveren? Of der, Den Bosch, ik zeg Breda. Wat is sorry. de beste en fijnste manier voor jullie als we het aanleveren? Ik ga maar het het beste best en het, fijnste, het makkelijkste ook om het in die vrachtwagen uh, uh, goed op te stapelen is in uh, gesloten plastic zakken dozen wordt ook aangeleverd ja is, we zijn natuurlijk blij met alles wat binnenkomt maar is wat wat lastig omdat die, die zakken die kan je goed uh, plat maken zodat je uh, ja het heel goed uh, kan opstapelen en ook kan zorgen dat die vrachtwagen uiteindelijk vol uh, naar uh, den bos uh, terug gaat maar uh, ja, en ook stevige zakken, we hebben ook soms zakken dat, uh, ja, we zitten in het neer en moeten het dan weer in de vrachtwagen, dat ze scheuren en alles eruit. En dan er wordt het misschien ja, de dus regen? Ja, dat is, dat is gewoon uh, zonde en uh, ja, ook allemaal dubbel werk om alles weer over te pakken en dergelijke. Dus als het kan in, een iets, in iets steviger zakken. Oké. Okay. En uh, dan gaat het naar uh, Den bos Den Bosch. En dan, dan wordt het uh, gesorteerd. Vroeger ging alles dan naar waar de nood in de wereld is. Naar Afrika en al die landen. Tegenwoordig wordt er ook heel veel verkocht. En met dat geld steunen ze de projecten in die landen. Dus waar nood is nu in Kenia, droogte en zo. En dan helpen ze met lokale organisaties om dan te zorgen dat ze projecten... Waardoor ze beter op die droogte, met die droogte om kunnen gaan. Ja, voorbereiden en al dat soort dingen. Zodat ze meer... Uh, ja, dus, dus een deel van de kleding wordt ook, ook nog wel uh, gestuurd, als er echt nood is, maar dus heel veel wordt ook uh, gewoon verkocht. Ver verkocht ja. Ja, ja. Nou Sandra, wij gaan uh, afsluiten, maar vertel nog even één keer heel duidelijk aan onze luisteraars wanneer en waar. 4 en 5 november van 7 tot 8 in de Agatha kerk uh, In verzorgingshuizen om 6 uur in de hal zitten. En op zaterdag van 10 tot 12 ook in de Agatha kerk En van 11 tot 12 in de Antonies kerk in Bentveld voor de Bentveldse luisteraars. Nou dames en heren, als u uh, uw zomerkleding eruit gaat doen, uw winterkleding erin... Kijk alles goed na en gooi het niet zomaar klakkeloos weg, maar breng het voor Sam's kledingactie. Sandra, bedankt, bedankt. en heel veel succes. Ja, dank u. Um, wij, gaan, uh, wij gaan er zo uit en ja. uh, het is weer voorbij, Yvonne. Ja, als vrouwenteam hè, het, ja, het ja, eerst sinds het was jaren. jaren. Ja, het wel, hè? Ja. <laughs> Wij gaan eventjes, uh, wij gaan eventjes uh, afkondigen. Um, ons programma wordt herhaald aankomende donderdag tussen 8 en 10 uur. Heeft u, wilt u luisteren op uitzending gemist? Ga dan naar ZFM Zandvoort. Vul de datum en tijd in. Let op. één uur later invullen. Ja. Wij uh, hadden vandaag uh, onze techniek, onze techneut, onze technicus Roy Haldeman. Altijd prettig om hem te hebben. Onze koffie werd geschonken door uh, onze gast hier Don de Grebber. Wij uh, zaten heerlijk in uh, Hotel Hoogland waar wij uh, natuurlijk altijd de koffie van krijgen. Mijn mede-presentatrice was uh, Yvonne Roosendaal, zij heeft uh, ook de... Um Redactie gedaan. Redactie gedaan, met gedaan samen met Allianz. Ja. Yvonne, bedankt. Ja, Betty van Voorst ook. Geweldig. Ik vind dat je een hele mooie, diepe, warme stem hebt. Nou, die hoor ik niet. <laughs> <laughs> um, wij hebben ook nog een agenda. En uh, Yvonne, wil jij die nog even voorlezen? Ja, we hebben een korte agenda eigenlijk. In het uh, Circus Theater hebben we gelukkig weer de filmclub Simon van Kolm. Deze keer, nou heb ik geen Frans gehad. Misschien wil jij dat een beetje op zijn Frans uitspreken. Het is een Franse film. En die heet. <coughs> Toe les Soleil. Dank u. <laughs> Met Philip Claudel. En uh, het gaat over een Italiaanse docent die barokmuziek uh, maakt. En leeft in Straatsburg met zijn broer en zijn 15-jarige puberdochter. En wat ook heel erg leuk is, vrijdag 28 oktober. U heeft wel heel veel, want het is heel erg landelijk wat dit gebeurt. Is er een dansmiddag? Voor 65-plussers. Ik vind het jammer dat ik dat nog niet ben. Want het lijkt me wel heel erg leuk. Het is georganiseerd door de Ambo en Pluspunt. En het vindt plaats in de haven van Zandvoort. Dat is een um, hele jaar door strandtent bij de Rotonde. Dus alle 65-plussers, kom lekker dansen. Vrijdag 28 oktober om half drie. En volgens mij, Yvonne, zijn we nu echt helemaal door. Ja, we zijn klaar ermee inderdaad. Wij gaan ja. eindigen met een geweldig lekker nummer. De Colden Earing met A Radar Love. <middels> Als antwoord voor. Ook op internet. Oh, Red, I love the videos, things some forgotten song. Speed, I'm almost there Gotta keep cool now, gotta take care Last car to pass, here I go Line of cars drove down real slow And the radio play that forgotten song Friendly, it's coming on strong And the newsman sang the same song